Geen pannen, geen pannen, zo'n vreemde in je huis, dat vindt ze dol. Ze heeft maar één Japannen, Japannen. japanen, en voor het werk een paar ze overal. Zij kent geen vreemde talen, maar dat heeft er nooit gestoord. Als zij gaat redeneren, komt er toch geen mens aan het woord. Het is maar een... Ze speelt geen tennis met een kennis, dat is een boffie, maar ze zet zo een lekker bakje koffie. Rosa Mijn minna kan niet trotten, niet trotten, niet trotten. Ze is absoluut niet wat je noemt monday.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 Een vuistje, een vuistje, een vuistje. Daarmee voelt zij verandering van het weer. Mijn Mina heeft een vuistje, een vuistje, een vuistje. Ze slaat ze zeven veldwachters bij neer. Zet is niet muzikaal, maar als het kind een lied chanteert. Dan wordt er in de beeld altijd een aardschok genoteerd. Het is maar. Zij draagt geen krept in ja, maar dat is een boffie. Maar ze zet zo een lekker bakkie koffie. Het is maar een meisje van alle dag, maar eentje die er wezen Ze speelt geen tennis met een kennis, dat is een boffie. Maar ze zet zo een lekker bakkie koffie.